Per dag produceren die 500 miljoen tweets, berichten van maximaal 140 tekens. Wetenschappers hebben in het regenwoud van Suriname zo'n 60 nieuwe dieren- en plantensoorten ontdekt.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 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen als je een antwoord weet... op een van de vragen die eerder in dit programma gesteld zijn. Is, nou ja, Als je een antwoord weet of als je een nieuwe vraag wil stellen. 0800-1121 dus. Of een mailtje naar nachtzuster. Een tweet naar @nachtsuster Of kom eens een kijkje nemen op de chat te vinden op omroepmax.nl. En dan gewoon even de chat aanklikken. Facebook.com slash nachtzuster werkt ook nog. En daar vallen ook nog eens een keertje prijzen te winnen. Dus daar kun je ook een kijkje nemen. Maar het handigste is om gewoon te bellen naar 0800-1121... als je Rinsian kunt helpen, want die heeft een aantal pennen... waarvan de vullingen zomaar opeens op vreemde wijze leeg bleken te zijn. En die vraagt zich af hoe dat nou zomaar kan. En hij vraagt zich ook af hoe het zit met, um, met iets anders. Kom ik zo op terug. Bas wil weten wat tenenkaas is en waar het vandaan komt... Um, ja, wie kwam ook weer met die vraag? Peter, die kwam met de vraag over de VVD um, Roermond omdat daar een zetel werd overgenomen naar een andere partij. En dat is natuurlijk wel eens eerder gebeurd... dat een politicus uh, de partij verliet en de zetel meenam. En hij vraagt zich af, mag dat zomaar? 0800-1121. En Andrea had ik net aan de telefoon... die heeft met de tanken regelmatig dat hij uh, ja, vastslaat, zeg maar. Dat hij stopt met het doorgeven van benzine. En dat je hem dan weer opnieuw in moet knijpen... om weer door te gaan met tanken... Wat is daaraan te doen? Vraagt hij zich af. 0800-1121. En dan terugkomend op die vraag van Rinsian, Die wil graag weten hoe het zit met vaartuigbelasting. Dus mensen met een bootje, betalen die wel belasting? Als je weet hoe het zit, bel dan even naar 0800-1121. En als ik denk aan bootjes, denk ik automatisch aan Leonardo DiCaprio. Maar eigenlijk denk ik altijd wel even aan Leonardo DiCaprio. Dit liedje komt uit de film Titanic. En het heet My Heart Will Go On. Every night in my dreams I see you I feel you That is how I know you Go on Far across the distance spaces between us you have come to show Celine Dion was dat. Uit de film Titanic natuurlijk. Maar heart will go on. 0801121. Erwin, goedenacht. Ja, goedenacht. Je spreekt met Erwin. Dag Erwin. Hey. Hoi. Het is ook wel gek hè, dat je in één keer op de radio bent. Nou ja, ik ben er zelf persoonlijk wel een beetje aan gewend. Maar ja, als het voor ik jou je, zo ja. voelt... <laughs> Ik vind het wel vreemd, maar goed, het maakt niet zoveel uit. Ja, Ik heb maar... wel twee antwoorden voor je. Oh, nou ja, kijk. Dan is het de moeite meteen waard. Kom maar door. Nou, laat maar bij de simpele beginnen. Hm. Wij hebben zelf ook een boot en uh, die staat geregistreerd. Daar hoef je geen wegen of belastingen over te betalen. Alleen als je boot harder gaat als 20, meer, meer 20 kilometer per uur. Of langer is dan als 15 meter, dan moet die geregistreerd staan. Maar het kost niks. Nou, ja, tot nu toe nog. Ik vind dat jullie dik belasting moeten gaan betalen. Is het zo? Ja, als je, ik vind sowieso een boot een beetje een statussymbool. Nou, mijn, onze boot niet hoor. Dan kan je medelijden met ons. Maar moet wel geregistreerd zijn. Ja, maar, maar ja, dit, een, al die vaarwegen, waterwegen moeten ook uh, onderhouden worden. En al ja, die precies. bruggen en die sluizen. Oh, was dat ja, het nou, niet? Dat... Jullie moeten natuurlijk betalen bij de sluizen en zo. Nou oh. ja, bij de sluizen... Ja, weet je wat het is? Ik heb een boot van, uh, van, nou, bootje van uh, 4,5 meter, een opblaasboot met 15 uh, pk erachter. En als ik er alleen in vaar, ga ik 20 km, harder als 20 km per uur. Nou ja, dan zegt uh, uh, de wetgever van joh, jij moet daar een registratie op hebben... Dus die heb ik keurig uh, netjes aangevraagd. Ja. Maar uh, ik uh, vaar uh, vier weken in het jaar. Uh, vaak gaan mijn vrouw en ik naar Sneek. Nou, dan kan je prachtig mooi varen. En daarna vouw ik het hele uh, apparaat op, want het is een, uh, een, een opblaasboot, zeg maar. Ja, en dan ligt die uh, elf maanden ligt die in, met, in uh, de caravan niks te doen, zeg maar. Dus ja, ja. Nee, Daar hoef je dan niet van mij niet voor te betalen. Als je hem gelukkig, op kunt vouwen, gelukkig. hoef je geen uh, vaarbelasting te betalen, vind ik. Maar ja, ja wie ben ja, ik, Ja, en zo, en, en zo doen wij dat, want ja, ja. ik uh, vind varen erg leuk. En mijn vrouw vindt kamperen erg leuk, dus uh, dat combineren wij. Ja, zij in de caravan en jij in de boot, lekker rustig. <laughs> nou, dat doen we samen. Va varen is het leukste... Uh, als je dat uh, samen doet. Een beetje kijkt en een beetje rust om je heen. Ja, dat is prachtig. Moeten jullie dan niet een soort... Uh, ja, ik wil zeggen een caravan in een boot. Maar dat heet gewoon een jachtje. Uh, ja, ja, maar dan moet je wel een jachtje geld uh, voor hebben. Is ook zo. Zie je, je toch hebt. weer dat statussymbool? Dat luxe... Uh, ja, precies. Ja. Maar ja, het is, het is ook zo. Als je gaat kijken. Als je de verhoudingen gaat weergeven. Een, uh, een brommetje of zo. Of een scootertje. Dat koop je voor... Uh, voor uh, wat, wat zij ervoor betalen, uh, 2000 euro... Ja. dan heb je wel een hele mooie. En ja. als je een buitenboordmotortje koopt... en uh, je koopt er een van uh, een nieuwe dan... en je koopt er een van 9,9 pk... dan oh. zit je al op 3,5 uh, duizend drie, uh, uh, euro. En dat is toch wel heel erg duur eigenlijk. Ja, dan dus, heb je wel 9,9 ja, pk in je boot hangen. Precies. Dan, je wordt wel gewassen en geschoren in de boot. Ja. En uh, nou goed... Uh, ja, het moet je hobby maar zijn, hè? laat ik het zo zeggen. Is ook zo, ieders ding. Dus maar goed, maar, nou, dan... maar even voor mij nu, hè? want stel nu dat je wel zo'n jachtje hebt. Dan moet je ja? toch betalen bij de sluis? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd. Dat weet ik dan oh. weer niet. Nou, dat weet iemand uh, dan eens wel weer. Precies. Uh, het is wel zo, dat ik mijn persoonlijke mening is wel natuurlijk... Als je af en toe ziet, uh, die botenbouwers, die zijn natuurlijk ook niet gek. En die maken bootjes van veertien... 14,5 meter, ik noem maar wat, jachten van 14,5 meter. Nou, ik krijg uh, bij wijze van spreken zo'n boot niet uh, op een normale manier aan de kant. Nee. Iemand, ik heb zelf ook een vaarbewijs moeten halen, dus daar heb ik ook nog een beetje voor moeten leren. Want denk niet dat je een vaarbewijs zomaar krijgt. Nee. Dan moet je echt uh, wel eventjes uh, voor, uh, voor in de boeken duiken. Ja. Nou goed, uh, als je dat dan hebt, uh, uh, dan. Uh, uh, dan mag ik dus een boot varen langer dan 15 meter, zeg maar. Nou, maar het is gewoon een beetje onzin, want een boot van 14,5 meter, dat is echt een kolos van een boot. Nou ja, als je, uh, ik vind het raar dat als je dus geen vaarbewijs hebt, totaal niet weet hoe het werkt op het water, dat je dus zo'n enorm schip mag varen. Dat vind ik gewoon gek. Maar goed. Ja. Dat is mijn persoonlijke mening. Ja, en, en heeft ook, niks denk... met de vraag te maken. Maar het, is, het, staat, nee. uh, het staat nu uh, uh, genoteerd. En uh, je weet nooit wie uh, er wie meeluistert en denkt van... ja, we gaan de vaarbewijzen voor kleinere boten in... Uh... Ja, nou ja, ik moet luisteren. Ik, uh, ik, bedoel, ik gun niet eens het bootje, hoor. begrijp me goed. Ik oh. vind het allemaal helemaal goed. Alleen, uh, ik vind het wel raar dat uh, ik ingehaald word door een of andere uh, enorme sloep. En dus, dan denk ik bij mezelf, ik zit met mijn vrouw in een bootje, een klein bootje. Ik heb mijn vaderlijst moeten halen, ik heb, uh, ik heb die boot moeten registreren, ik doe het allemaal... Netjes volgens de wet. Maar iemand die dus geen vaarbeleid heeft, die vaart dus in een enorme boot. Nou ja, ja dat kan vind niet. ik een beetje vreemd. Maar goed, dat terzijde. We dwalen af, hè? Ja, je had nou, nog he, van een antwoord. Ja, want ik ben uh, wegenwacht van beroep en ik heb oh. nu nachtdienst. Dus dan luister ik wel eens een beetje naar jullie. Oh. Uh, het tanken. Als die vaak afslaat bij de pomp dan ligt dat aan de beluchting van de, van de tank. Die is dan niet goed. Uh, als je heel snel een vloeistof in een, uh, in een tank wil uh, gooien... moet je zorgen dat de lucht ook heel snel uit de tank kan. En dat mm -hmm. doen ze door een, een slang zeg maar, naar de, de mond van de tank te laten lopen. En als die dichtgeknikt zit of hij is vervuild of er is iets anders aan de hand dan slaat iedere keer je, je, je pistool uit, zeg maar. Ja, precies. Maar even, hebben we het dan over de tank van je auto... of de tank waar de benzine uitkomt, waar iets mis mee is met de beluchting? Nee, nee, aan je, aan je auto is iets mis. Oké. Okay. Dus ah. ja, we praten over de benzinetank in je auto. Ja. Dat zit uh, een aantal... Uh, uh, uh, uh, uh, ja, uh, aansluitingen op. A1, dat is een hele grote... daar nou verdwijnt je, vulhal, je de, de vulhals van de tank in. Ja. Uh, en daar aan de zijkant, maar dat kan je soms niet zien... daar zit nog een opening en dat is je tankbeluchting. Oftewel, als ik heel snel benzine erin wil gooien... Ja. en dat willen we, want we ja. willen weer snel bij die pomp weg zijn... Ja. dan moet de lucht, de lucht in de tank ook heel snel... Ja. Eruit kunnen Nee, maar komen. dat als zei wein... je net. Maar, dus blijkbaar, maar kan het dan zijn dat je met het pistool waar je mee. Want dat heet een pistool, wat ik echt heel raar vind. Maar goed, met het pistool waar je mee aan het tanken bent. Dat je daar ja. iets mee dicht drukt of zo. Want als ik hem dan ietsje hoger weer schuif. Dan doet ja. hij het gewoon weer. Ja, precies. Maar dan heb je ook meer. meer uh, uh, de druk wordt dan minder groot. Hij reageert op, uh, op druk. Uh, uh, uh, als de druk hoog wordt in je tank, doordat die beluch beluchting niet goed werkt, dan slaat hij af. Als je nou de, de pistool er verder uithaalt, ja. uh, heeft hij veel meer buitenlucht. Dus dan heeft hij geen, geen tegendruk meer. En dan gaat het wel. Ah, kijk. Nou, hartstikke goed. We Erwin. Kom, we kom, Erwin. We komen Erwin. er wel, hoor. ja. Ja, uiteindelijk. Als je nou zo midden in de nacht een beetje de wegenwacht loopt uit te hangen... Hè, wat, wat, doen, wat gebeurt er dan het meeste met auto's? Wat, wat, waar word je het meeste voor? Uh... Nou, een uh, lege accu vaak natuurlijk. Oh, ja. Uh, maar ja, er komen van allerlei dingen. De, ik kan zo gek niet bedenken of het gebeurt wel. Uh, uh, mensen die de verkeerde brandstof in de auto gooien. <laughs> uh, Sluitels in de auto uh, gooien en de deur op slot doen. Oh, ja, uh, de, ja uh, van alles. Ik heb het Vind allemaal wel banden. een keer meegemaakt, geloof ik. Is er wel eens iets gebeurd waarvan jij dacht van... nee, dit kan niet waar zijn. Ja, dat is wel eens gebeurd, ja. Wat er dan? Ja, uh, ken je, je, je kent wel zo'n smartje, zo'n klein autootje. Ja, ja, ja. Nou, als je zo'n autootje... Daar, uh, uh, daar zat een dame bij en die dame die zei... Ik heb net getankt en ik krijg er maar 4 liter in. En uh, ik, uh, uh, hij start niet. Hij, hij doet het niet meer. Dus ja. nou, ik kom erbij en ik ga in die auto zitten. En oh, hij nee. stonk enorm naar de benzine. Oh, nee... Ik denk, ik zeg, stinkt hij altijd zo naar de benzine? Nou, zegt ze, dat, dat uh, nee, dat... Sinds ik getankt heb, zei ze zeker. Maar sinds hij getankt uh, uh, het wel. En die auto was van haar vriend. Nou, goed, prima. Ik zeg, waar heb je dan getankt? Ja, zegt ze, in de, in de tanklep. Yeah. Ja. Ik zei, nou ja goed, dan wil ik wel weten waar die zit dan, want dat, dat, dat, dat wil ik dan ook wel zien. Nou, zit er aan de rechterkant zit de tanklep. en aan de linkerkant zit de luchtinlaat, hetzelfde rondje, maar er zit een luchtinlaat van een potentje. En dat klepje had ze opengemaakt en uh, daar had ze de benzine in gegooid. en dan... Ja, dan doet hij het inderdaad niet meer. Want dan komt er via de verkeerde kant komt er eigenlijk de benzine de motor in. Oh, man. Maar die vond ik wel leuk. Ja. <laughs> maar kun je daar je lachen inhouden? Want ik denk dat die mevrouw niet denkt van... Hey, wat een dikke pret. Nou, ik kan altijd... Weet je wat? Ja. Ik, ik, je maakt zulke gekke dingen mee. En als, als ik... Uh, Zo'n dame is het natuurlijk gewoon zielig dat dat gebeurt. Ja. En dan doe ik ook nog extra mijn best om die auto weer uh, rijdend weg te krijgen, hoor. Ik bedoel... Dat, uh, dat, uh, dat gaat echt wel gebeuren. Succes nou, uh, dingen vind ik altijd... Uh, uh, moet je serieus nemen en fouten maken we allemaal. Hè? Ja. Ik heb wel eens dat ik wel vind dat ik lang moet wachten op de Weegwacht... maar dan zijn ze dus gewoon met Radio 1 aan het bellen, begrijp ik. Nee, nee, nee. Want <laughs> ik rijd nu weer naar de volgende. De volgende pechgeval staat alweer om te wachten. Dus, uh, Oké, okay, nou dan zet hem graag. op. Het is continuing story. Dankjewel, hè, Erwin. <laughs> Hey, Goedenacht, hoi, Diana. Ja, hi. Hi. Ik wilde eventjes uh, iedereen zijn uh, ongerustheid wegnemen over dat tenenkaas gebeuren. Oh. Dat is geen schimmel hoor. Oh, nee, dus nee. toch geen uh, paddenstoelen tussen je tenen. Nee, geen paddenstoelen. Nee. <laughs> maar wat het wel? Is, nou, het is uh, je hebt over je hele lichaam uh, scheidt je huid af. Oh. En dus ook onder je nagels. En dan zit er uh, vocht bij en bacteriën yeah. die je ook onder je oksels hebt. En ja, eigenlijk overal over je hele lichaam. Maar ja, omdat het onder je nagels zit. En ja, als je dat niet elke dag, bij wijze van spreken, schoonmaakt... dan hoopt dat zich een beetje op. En dan, uh, ja, dan krijg je bij wijze van spreken, net als iedereen die uh, zich nooit wast... ongelooflijke stank... Wat je onder je oksels ook hebt. Als je nooit je tanden poetst, dan heb je een beetje hetzelfde. Ja. Dan, dat, dus dat is ook dat witte spul. Mm -hmm. Wat je op je tanden dan krijgt. Hè, wat de, de mondhygiëniste dan uh, uiteindelijk weg moet halen. Ja. Dus allemaal uitscheidingsproducten van die bacteriën. En het heet tenenkaas. Ja omdat het eigenlijk, ja, het klinkt heel erg vies, maar dan wel in hele andere omstandigheden. Uh, het is wel diezelfde bacteriën die van melkzuur kaas maken. Oh? Ja. Ja, nou en dat wist dus ik dan dan niet. Dus dan uiteindelijk wel een beetje die lucht afgeven? Ja, want het stinkt dus wel. Ja, als je het niet schoonmaakt dan, uh, en je haalt het uh, dan uh, na een tijdje eens een keer weg, dan uh, stinkt het, ja. Maar hoe lang moet je je tenen niet wassen om tenenkaas te krijgen? Nou, het, gaat, je, het zit niet tussen je tenen, het zit onder oh. je nagels. Oh ja, maar hoe lang nou, moet je, je je nagels niet... Als je tussen je tenen niet... oh. zit, ja. dan heb je wel een schimmel. Nou, nu ben ik een beetje misselijk. Dankjewel, Diana. Nou, hartstikke graag Ja, dat Een goede nacht, hè? Yo, yo, yo. Ik draai even Dank een je. plaatje, want dan kan ik even mijn tenen wassen. Nou, doe, doe maar je nagels vooral schoonmaken. Ja. Dat is het belangrijkste. Dan Zal heb je doen. er nooit last van. Staat genoteerd. Dag, Diana. Oké. Okay. Hoi. Doei, doei. Hoi. 0800-1121. Dirty Diana is dit, hè? Van Michael Jackson. Never. Mind. Ik geloof uh, dat we allemaal wakker zijn. Dirty Diana was dat van uh, Michael Jackson. Ja, er werd gesproken over dat dit liedje ooit gemaakt is voor Diana Ross, die we natuurlijk aan het einde van dit programma weer voorbij horen komen. Maar uh, ja, er is later toch uh, zijn er veel stemmen opgegaan dat het om een groupie van Michael Jackson ging en dus niet om uh, zijn mentor Diana Ross waar dit liedje over gaat. Bertels, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Zeg het en al een paar uh, uur wakker hoor. Echt waar? Ja. Ja, ik ben er pas net hoor. Oh, ja. ik ben er ook alweer anderhalf uur. vliegtijd, toch? Maar goed, uh, ik wil dus weten waarvoor... Uh, dan zal ze altijd zeggen als we wat in de, in de keuken gebruiken... Uh, uien snijden. Dan ze zeggen een rode ui. En, er, en mijn ui is niet rood, die is toch paars? Bertels, je moet even een hele zin voor me maken. Want ik, ik begrijp er echt niet heel veel van. Dat ligt als aan mij, koks, hè? Ja. Als een koks in de keuken eten klaarmaken... eten staan het voor te bereiden en al dingen meer. Ja. Dan zeggen ze altijd... Uh, u hebt nodig een rode ui. Of uh, ja, een bakken champignons, dan zeg maar wat. Ja. Maar ze zeggen altijd rode uien. Maar waarvoor zeggen ze dat? Want het is toch een paars ui? Het zit toch een paarse ui? Ah, oh, oké. Okay. Die kok heeft er verder eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. Het gaat er meer om waarom mensen zeggen dat het een rode ui is... terwijl het ja, een paarse ui is. Ja, die, die zeggen dat ook. Het zijn altijd de koks hè, die het zeggen. Ja. ja. Goh, nou, ik, uh, poeh, ik heb geen idee. Is het, is het niet met rode bietjes precies hetzelfde? Nee, bietjes. Bietjes zijn rood. Zijn bietjes rood? Maar een ui is paars. Ik kan ook krootjes zeggen. Oh. Dat zijn bietjes ook. Oh. Krootjes? Ja, krootjes. Komt dat van rood? Kroot. Een rode kool dan? Rode kool? Ja. Dat is ook toch een beetje paarsachtig. Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik ben niet zo'n uh, huisvrouw. Dat ging mij hoofdzakelijk over, over Ja, het gaat om de ui. Ik moet niet Dat afdwalen naar van, andere uh... groenten. Nee, het, het gaat om de ui. Waarom, waarom wordt een paarse ui een rode ui genoemd? Dat is eigenlijk ja. doorkoks voornamelijk. Voornamelijk, ja. 0800-1121. Ik los het op, Bert. wat er ook gebeurt. Al moet ik ja. tot kwart over elf doorgaan, we gaan een antwoord zoeken. Oh, ze zijn wel lekker om UWC te maken. Om wat te maken? Ui H. ja, maar ja, dan zit je alweer, want maak je dan rode uien of paarse uien Ik vind het op paprika je er doorheen gehoord, en uh, zij uh, paars? Rode paprika? <lacht> of paarse paprika? Nee, dat kan niet. Dat <lacht> nou, kan niet. Oké, okay, ik doe mijn best, Bertus. goedenacht. Ja, goeienacht. Nu heb ik honger. 0800 1121 piet Bakker, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik had eigenlijk twee kleine vragen. Mag dat? Ja. Je uh, moet wel even je radio uitzetten of je computer, want ik hoor ons allebei met een vertraging. Zie je? Ik hoor ons allebei, allebei, allebei. Nou, iets minder. Nee, misschien zit het wel in de telefoonlijn. Laten we het dan kort houden. Ja. Kom, maar, kom maar kort door met die korte vragen. Nou, mijn eerste vraag is, ik ben al heel lang op zoek uh, naar uh, de uh, muziek van de Jumping Jewels. En dat waren toen in de 60e jaren nog met Johnny Lyon. Ja. En ik kan nergens uh, een LP of eventueel een CD krijgen. En misschien zijn luisteraars mensen die bijvoorbeeld misschien nog wat, uh, ja, iets willen verkopen of uh, willen ruilen. Ja. ja, die heb je. Ja, tenminste, ja. ik weet niet of ze Johnny Lyon in de kast hebben liggen. Maar ik weet nee, nu, nee, nu nee, je nee, het nee. toch zegt, Piet, Piet Bakker, nog heel. ik doe even tussendoor. Er is een mevrouw in Nederland die belde naar dit programma... met de vraag uh, of ze ergens Mahalia Jackson LP's kon vinden. Die belde toen, dus is weken geleden. Ik zit nu thuis met een paar Mahalia Jackson LP's... maar ik kan die mevrouw niet terugvinden. Dus, had ze de adres niet achtergelaten? Had? Nee, en ik had het een ingewikkelde constructie... met dat haar zoon mij zou mailen of zo. Maar als die mevrouw nu zit te luisteren... dan moet ze even bellen naar 0800 1121 om haar adres door te geven. Want dan, anders... Ik, ik zit nu met mijn Helia Jackson-LP's. Dus Piet, voordat jij straks ophangt... eerst je adres doorgeven. Want als er later in deze uitzending iemand belt... dat hij nog een Jumping Jewels-LP uh, voor je hebt liggen... dan zit ik er weer mee, hè? Zolang ze mijn hand... Ja, ja kan ik een eigen radiozender beginnen... met alleen maar muziek van Mahalia Jackson... en straks ja. de Jumping Jewels. En de ja. tweede vraag is... is ja. er ooit een, een biografie geschreven over... anders blijf ik, vraag ik me af. Want ik ben sinds kort... me gaan mm -hmm. interesseren voor de psychologie. En ik vraag me af... wat eigenlijk de hele filosofie van zo'n man is. Ja... Is dat eigenlijk een biografie? Maar ooit, geschreven? ik bedoel, zo lang is het toch nog niet dat dat uh, als. Nou ja, hij heeft al een, een hele manifest geschreven. Ja. En waarschijnlijk is er ook een boek uitgekomen. Echt waar? Dat heb ik ja. nog helemaal niet meegekregen. Wel een column van de week erover ge, gelezen: 0800-1121. Twee vragen kort samengevat. Ik ga op zoek, Piet. Dank je wel. Ja, dank je wel, hartstikke. Jij ook bedankt. Dag. Dag. Dag. Dag. 0801121. ik wil nog heel graag een antwoord op de vraag van Rince Jan hoe het kan dat de vullingen van zijn pennen zomaar opeens leeg zijn. En hij wil dus weten hoe het zit met de vaartuigbelastingen. Uh, even kijken, dan heb ik nog hier die vraag van Peter, van die VVD'er in Roermond... die zomaar een zetel meenam naar zijn eigen partij toen hij uit de VVD stapte... Kan dat zomaar? 0801121? 1121 van Zojuist wil weten waarom de paarse ui de rode ui wordt genoemd. En Piet Bakker sprak ik net... die graag uh, een LP van The Jumping Jewels zou willen hebben. En ook nog daarnaast in de kast de biografie van Andres Breivik. Mocht die bestaan. Dus bel naar 0800-1121. Gerard, goedenacht. Goeienacht, uh, Astrid. Ja, ik heb een uh, antwoord op de vraag over die, uh, de politiek in Roermond, hè? Sorry, je viel eventjes weg, dus je moet... O, er... ja. Ik heb een antwoord op de vraag over de politiek hier in Roermond van de uitredende raad. Ja, want je, zit jij ook in Roermond dan? Nee, ik zit niet in Ridderkerk, maar ik heb er, uh, hier in Ridderkerk... Uh, Zes jaar geleden ook mee te maken gaat dat er uh, twee man uit de partij van bij stapte, dus, ah, uh, inderdaad. Ja, en uh, en inderdaad, het verhaal van Jos van Rij die de die uh, uh, inderdaad de partij verliet en zijn zetel mee wilde nemen. We, we vertel, nou, uh, er is een groot misverstand. Uh, je wordt niet uh, voor de partij gekozen, maar je wordt gewoon op, uh, als persoon gekozen. Ja, en toch en, hè? je sta je wel op de lijst van een partij. Mm. Maar je wordt gewoon uh, als persoon gekozen. Dus je kan gewoon uh, direct als je gekozen bent... Een, een uh, gelijk een eigen partij beginnen en uitreden. Ja, en dan mag je hem natuurlijk gewoon meenemen. En dan mag je hem gewoon meenemen. En dan wordt er wel eens gero ja, geroepen van... ja, dat is uh, die stel, nee. Uh, maar het zit heel raar in elkaar. Want uh, alle stemmen worden bij elkaar gegooid. En dan worden de, de stemmen verdeeld. Dus soms dan, uh, haal je de kiesdeel niet. Maar dan ga je mee uh, met... Uh, de stemmen van de, die de lijsttrekker gehaald heeft, Want die haalt meestal de meeste stemmen. Ja. En dan is dus alles wat bij elkaar gehoord. Maar je wordt uh, gewoon uh, als persoon word je gekozen. Dus je kan uh, gewoon uh, uitreden. Het is helemaal geen volgens de wet helemaal geen probleem. Zo is helemaal de wet. De ja. nee, kieswet, wat ik het zo zeggen. Nou, dan is de vraag eigenlijk gewoon volledig beantwoord. Nou, ja. Ja, en, dan je, en daarna kan je dan een ander bij je aansluiten. Bijvoorbeeld, we eh, no, no, no, no, no, no, no, gewoon partij A wordt gewoon bij, partij B. En dan kunnen die twee onderling ook nog eens een keer een ruzie krijgen. En dan kun je partij C krijgen. Ja. ja, voor mensen die, die niet in de politiek zitten, is het dat, dat, dat, dat is heel verwarmd. Heel, heel. Nou, je legt het eigenlijk heel, heel eenvoudig uit, Gerard. Daar ben ik blij om. Ja, dat ja, verbaast ja. jezelf, geloof ik. Ja, <laughs> wat, mij, wat mij, meestal zeggen ze tegen mij, omdat ik in de politiek zit, goh, hoe leg ik toch aan? ja, ik snap het niet hoor, dus ja, ik denk nou, ja, ik kan het wel even zo zeggen, dus ja, je wordt ooit daar gekozen dan gewoon, dus je kan gewoon, gewoon, gewoon, gewoon, uh, gewoon uh, iedere keer weer een andere partij beginnen. Ja, Om, en de, wat... nou blijf je, op een gegeven moment verlies je natuurlijk je geloofwaardigheid, maar het zou eventueel, zou het kunnen, ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja. Dankjewel. Hetzelfde, doei. Hoi. Gert? Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Gert Goedemorgen. Nou, zeg het ik, eens. Ik word, ik word altijd weer heel blij van jou. Nou, die indruk maak je helemaal niet. Nee, vind je niet? Nee, ik vind je eigenlijk een beetje down. Ja, dan kom ik met mijn uh, werk weer op zitten, dus ik mag weer naar huis. Oh, dus dit, dit ben jij in je wat rustige uh, modus. Ja, ja, ja, dat klopt helemaal. Goh. We gaan vooral, we gaan vooral zo door, Astrid. Oh, oké. Okay. Ja? Ja, was dat het? Ja, dat was het. Heb je geen vragen of een antwoord? Nee, ik niet. Oh, nou, bedankt. Ja, alsjeblieft. Jo, dag Gert. Dag! Dag, tot de volgende keer! Ja, tot de volgende keer! Hoi! Hoi! André, nacht goed nacht Ik had eigenlijk een vraag. Ja. Uh, een koe, hè? Ja, een koe, ja. Die, die geeft ongeveer zes, zes, uh, zes jaar melk, hè? Zes wat? Zes jaar? Zes jaar geeft hij melk ongeveer. Geeft hij ongeveer zes jaar melk? Ja. Ja. Maar nu was ik benieuwd. Hoe lang geeft hij melk? Als hij... Je... Als hij bevrucht is. Uh, tot het kalfje er is, denk ik. Oh nee, nee natuurlijk niet. Nee, dan de rand nog. Maar hoe lang? Um... Want eerst geeft die biest. Zeg het nog eens? Eerst geeft die biest. Daar eet hij melk voor, voor het kalf. Hij geeft eerst biest? Ja. Ja, ik ben niet zo thuis in de koeien. Nee, hij, hij geeft. Hij geeft eerst nee, het, het melk voor de kalf. Ja. En naar de rand ging nog melk uh, voor de industrie. Ja? Maar hoe lang? 0801121. Ik doe mijn best, André. Dat is geweldig. Ja, nou ja, dat je... moeten we nog maar afwachten. Er moet eerst een antwoord komen ook. Ja, 0801121, ja. iets over koeien en melk. Dankjewel, hè? Ja, tot ziens. Doeg. Han. Goedemorgen, Asse. Goedemorgen, Han. Zeg het eens. Heb je mijn kaart ontvangen, mijn kerstkaartje al ontvangen. Je kerstkaartje? Ja, met die rode alfa erop. Nee. En de sneeuw. Nee, echt niet. Nee, je rode alfa in de sneeuw. Meen je dit nou serieus? Ja, dat meen ik serieus, ja. Maar je hebt vorig jaar al een foto gemaakt van je rode alfa in de sneeuw. Ja. En daar heb je nu wel, al een ja. kerstkaart van gemaakt. En die heb je ook al verstuurd. Ik ja. Jij loopt wel echt uh, keurig op tijd, hè? Met je kerstkaart. Ik, ik ben de eerste. Vangende, dus. Nee, maar en het is wel raar hoor, want ik ben toevallig deze week nog bij Omroep Max geweest... en heb ik mijn postvakje gekeken. Dus misschien. Het... <laughs> ik denk nou, dat, dat, een, dat een collega, en dan verdenk ik zelf uh, persoonlijk uh, meer naar Gozens dat die gedacht heeft ja. van, oh, dat is een mooie foto van een rode fijne okay. sneeuw. Dat bedoel ik. Uh, dat je nu bij meer naar Gozens boven het bed hangt. Oh, Oké. Okay. Ja, <laughs> zo oh, is kunnen. ook leuk, is ook leuk. Nou, dat weet ik niet. Dat, dat doe ik het voor Ah, oké. Okay. Nee. Nou, daar zit ik zonder kerstkaartjes. Nou, ja, zonder het over niet. Maar jammer. Postbus 518, 1200 AM, okay. mocht je een kerstkaartje willen sturen. Stuur dat je er ik. nog een dan, dan Ik vind het goed. Ik, is, is of er vind nog je dat... Ja, het is twee keer een postzegel natuurlijk. Ik zal eerst morgen... Nee, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. ik wel leuk. En, uh, ik zal morgen eerst meer naar naast aanspreken. Ja, dat, dat is, uh, en anders Edwin Rutte, die is ook nogal ja, Die ik van, weet je daar? Ja, dat kan ik me voorstellen. Jij hebt een foto van de Alfa in de sneeuw. Ja. Heb je uh, geprint? Adres opgezet. Ja, maar ik, ik check even bij Mirna, bij uh, Edwin Rutte ook. Ron Brandsteder, die wil ook nog wel eens in de postvakjes lopen ook te maar. snuffelen. Ja, oké. Okay. Dus okay. Ik, ik doe even een rondje bij Max en dan, uh, dan kom ik erop terug. Ik ben helemaal benieuwd. Ja, maar belde je daarover? Eindelijk wel en eindelijk ook niet. Oh, want? Nee, ik had eigenlijk een vraagje van... Uh, wat gebeurt er met de belasting van de uh, oldtimers tegenwoordig. Want er zijn zoveel dingen over... en ik weet er steeds niet het antwoord. Ik heb zeker oldtimers thuis staan... en ik echt... weet nog steeds niet wat er mee gaat gebeuren. Weet je, ik heb deze vraag nu al twee keer voorbij horen komen. Echt, en, ja, waar? Ja, maar dat geeft okay. op zich niet. Ik begrijp het wel. Alleen wat ik dan niet begrijp is dat al die mensen nog in oldtimers rijden. Het is zo slecht voor het milieu. Het zou benzine, je hebt toch een hoop. Lieve, lieve schat, de meeste staan allemaal lekker bij mij thuis in de stalling. Hoeveel heb je er wel niet ik dan? Rijd, ik rij er alleen maar mee als ik... Uh, als als er een speciale gelegenheid is. Dus die verbruikt helemaal niks. Geen blauwe geen oh ja. en ja. En is een beetje onzin verhaal, maar goed. Is ook zo. En is die rode Alfa ook een oldtimer? Ja, nou, die is geen oldtimer, maar die staat wel lekker stil. lekker in de stalling. Lekker het is ook. wel een oude auto, wou je zeggen. Nou, hij is van 1996, <laughs> dus ja, ik weet niet of het oud is. Goed. Maar uh, hoeveel heb je er, oldtimers? Dus, uh, op dit moment 6. Zo. En, en dan heb je ja. grote stalling ook. Ik, nou, nou ja, die staan toevallig bij een boerjas een Boekels. Uh, ja. en Noord-Brabant. Ja, nou dan heb je ook de ruimte, toch? Ja, dat wel, ja. Precies. Ja, dus het kan, kan het. Ik, ja. uh, ik roep wel even op of iemand eventjes door wil geven hoe het nu zit weer, want ik ben het natuurlijk weer vergeten. Maar hoe zit het okay. met de oldtimerbelasting? Ja, en ik wil even vragen. Oh. Waarom staat er een, en dan een camera bij jou naast jouw... Uh... Zit je weer naar de webcam te en kijken, Han? Zit als... jij weer... ja, ik ben wel eens benieuwd. Ja, ze, ze komen een filmpje maken van de... Ik, ja, ik wil eigenlijk niet over beginnen. Dus houden okay. we het tussen jou en mij, hè? Sorry, sorry, sorry, sorry. Als iedereen dan verder eventjes bij de radio weg wil luisteren. Even tussen <laughs> Han en mij. Heel eventjes. Het is, het is dus zo dat, um, dat ze een filmpje komen maken voor de radioring. Oké. Okay. Dus ik denk dat ik al gewonnen oh, nee. heb. Ah, klasse, man. Ja. Okay. Dus dat zie je dan wel weer ergens op de, op de ja, ja. site. maar dan moet je even... stuur je wel een nieuw kaartje. Je stuurt, nee, nee, ik ging eerst even meer naar en rond vragen. En <lacht> het zou me niks verbazen als Jan Slachter hem zelf heeft, hoor de baas. Echt waar? Ja, die heeft je, wat met rode ik denk, auto's. Me al Romeo mee Romeo gek dan en zo. Ik, dat weet ik niet, maar ik denk dat hij okay. hem gewoon... Uh, dat hij, hij denkt, het is het eerste kerstkaartje van het seizoen. Die is voor mij, ja, denkt hij mooi, natuurlijk. Man. Goed gekeurd, Rund. Mooi. Dankjewel. Dag aan. Ciao, Afet. Daar. Hoi. 0800 1121. Dat is Chris Ria. Je rijdt naar huis. In zijn rode oldtimer. Betaalt die belasting over I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas.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 I'm hey. We zitten weer in de auto. De auto is alweer gestart. Chris Ria is alweer onderweg. Want over een maandje of drie moet hij weer thuis zijn. Driving home for Christmas. Leo. Hallo. Hallo. Dag Leo. Ik heb hem een korte vraag. Oh. En dat weet jij beslist wel. Om tien over vier dan ga je de disco dansen, geloof ik. Hè? Eh, vier over vier, hè? Oh ja, ik weet niet. Ik heb het nooit gezien. En ik heb oh. mijn internet. Ik ben een totale digibet. Ja. En daarom is mijn vraag ook disco. Ja. Ik weet wel dat het uit Amerika komt en New York het eerst rond. Maar is dat ook een domeinnaam? Wie heeft dat feitelijk uitgevonden, zogezegd? Je bedoelt wie het woord disco heeft geïntroduceerd? Juist, ja. Maar komt het niet gewoon... Ja, ik, dan, dan doe ik maar gewoon weer een wilde gok. Maar komt het niet vandaan dat het een echte dansmuziek was... die in de discotheken gedraaid werd? Juist, en waar komt het woord disco maar komt Alleen door... van die platen was, was de discotheker eerder, wil je zeggen. Ja, maar het nee, komt niet nee. van de platen, want ik bedoel dan zouden de oudere platen ook al disco ja. moeten heten. Dus uh, even, even zien, disco, verzamelnaam van vele richtingen muziek. Ja. En dan is daar één persoon van die zegt, dat is nou disco, laat ik zeggen. Nou, dat ja, ik dat is Corné Klein. Hè? Dat is Corné Klein, als je een vraag hebt van is dat disco, dan vraag je het aan Corné Klein. Oh, ik ken die Conijn Klein niet. Conijn Klein is een DJ die heel veel verstand van disco heeft. Nou, uh, ja. la, la, laat die maar eens vertellen. Want het punt is: de meesten. Ken je Machiel Bakker? Nee. Machiel... Dat is de disco-specialist oh. in Nederland. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Maar die zegt ook: oh, ik, ik weet het ook niet. Oh. Want die, die disco-tekenen, er komen allemaal. Eerst heb je de naam disco. Natuurlijk ja. is disc in het Engels iets rond of wat ja. maar ook. Maar disco, dat is, is dat niet op naam van, van iemand, zo'n domeinnaam? Jullie hebben internet en zo? Ja, of? wij hebben wel internet. Hebben we sinds kort... Uh... Maar wie heeft dat gebruikt? Misschien al lang dood, want disco .com. dat is ook al in 70-jarige machine, denk ik. Even kijken hoor. Ja, maar je had dan natuurlijk al disco voordat je internet had, hè? Ja, dat weet ik ook wel. Dus, de, dus als, het als iemand dan mijn naam disco.nl of disco.com heeft... Ja, die heeft dan gewoon natuurlijk... Maar volgens mij komt het gewoon van de muziek die in de, de echte ja, dansmuziek als, in de discotheek... Ja, als je rumba vraagt dit of ja. dat, kun je altijd nagaan tot waar. Oh, daar hebben ze het uitgevonden. Oh. Hè, of het nou tja, tja tja is, of weet ik veel, Bosanova, noem maar op. Is dat zo? Maar disco is de hele wereld overgegaan. Yeah. Eerst maar in het klein, daar in die village, weet ik veel, New York. Zover, uh, maar niemand is de niet... baas van de disco, wou je zeggen? Nee, op een gegeven moment ze, kijk, al deze uh, platen bij elkaar, verzamelnamen, waar ze muziek maken, daar in die steekjes, dat wordt disco. En dat ging bloeien. En dan krijg je discotheken. En ja. na een hele tijd naar Europa... maar er werd ook een behoorlijke hit. Ja. Iedereen noemde het ook. Disco van hier tot Tokio of waar, noem maar op. Maar dat duurde... het, het zakte eerst weg zo'n drie maanden... Maar, maar het is toch behoorlijk gaan bloeien maar, en, en iedereen wil ook weten die disco wie kwam erop om, om te zeggen oh de hele zootje bij elkaar dansen <lacht> en noem maar op met die, en later komt dus wat je zegt met die discotheken en, en, en die spiegeltjes lampen en al die dingen mee, hè? ja die de, de hè. de discobollen ja. houden op zich uit maar er moet toch een maatschappij zijn of, of, of, of een man, een manager of weet ik veel een, ja, een muziekmaker of zoiets die zeggen nou, uh, dat, is, dat heet disco. Als je dat wil bestellen of je dat wil uh, organiseren. Dus dat komt zomaar niet uh, in het volk op. Geval. Maar dat als ik. Maar, disco. Ja, nee, ja, maar als ik, uh, als ik vroeger uh, uitging. Ja. Als het mocht van mijn vader. Dan, uh, <laughs> dan zei ik: Ik ga naar de disco. Weet je, dat, ja. heette dan, dat was de discotheek. Maar ja. je zei: Ik ga naar de disco. Ja. En dan gaan we dansen in de disco, en dan gaan we ja. ook dansen op disco-muziek. Ja, maar die disco tech, geloof ik dat het Engels heet, hè, in Amerika, en Amerikanen die gaan alles afkorten. Maar die zeiden ook: het woord disco is er eerst, En dan komt pas de tech. <lacht> ja, ik oh, weet okay. het ook niet. Ik bedoel, die kinderen niet vragen dat ook. Ik, ben, ik loop tegen de tachtig nu al. Echt? Zo waar? Vragen ze me ook van de Rijn? Wat, is, wat zijn jullie zo'n raar volkje? Ik zei, wat is er mee met die Rijn? Ik zei, hier heb je de Rijn. Ik woon vlakbij de Rijn. Hè. Oh, ja. dat, dat het in Spijk binnenkomt in plaats van Lohbert, ja, lopen. te ja. Maar het punt is, willen ze zeggen, dat zo'n machtige rivier, vadertje Rijn, eindig in een sprietje als ze op dat was kijken. Hè. Bij Katwijk aan Zee of zoiets. Ik zei, ja, dat moet je mij niet vragen. Ik zei, ik ben van de Bungawan Solo. Ik zei, ik kom uit Indonesië in 50 hier naartoe. Um, maar, maar het punt is, ja... ja Nee, want we het dwalen deze, een klein woord... beetje af. Hè? We drijven een klein beetje af. Ja, dat bedoel ik. Ja. Disco is belangrijker, ben ik. Ik, eh, ik ga mijn best doen. Waar komt het woord disco ja. vandaan en wie is de baas ervan? Ja, zoiets, ja, ja ongeveer. Nou, niet okay. zoiets, zo precies dat. Zo precies, ja, ja. dat mag ook, ja. Oké, okay. nou, dag, hè? Fijne dag nog. Hetzelfde. Bedankt zoveel, Astrid. Ja. Jij dag. ook, hè? Hoi. Mevrouw Dorenkamp. Ja, daar ja. ben ik. Check, ja. Ik had een antwoord uh, in het verlengde van de uh, vaarreglement. Ja. Het is namelijk zo, die meneer die uh, vertelde zo net... dat hij dus uh, geld moest betalen voor zijn bootje. En dat klopt wel, mm -hmm, mm -hmm. want zijn bootje wil harder dan een aantal kilometers. Dat ja. weet ik dus niet precies. Oh. En hij betaalt dus niet voor zijn bootje. Hij betaalt voor de snelheid die hij ermee vaart. Oh. En ja, als je dan een klein bootje hebt... met een hele, hele dikke motor erachter... Yeah. dan wil dat bootje heel hard. Yeah. En daar moet je voor betalen. Ja. Yeah. Hetzelfde bootje met, een, kleiner, met een, een een motor erachter... die lang zo hard niet wil. Die mm. dus... Uh, mm. Nou, ja... Uh, uh, Zeg maar 8 kilometer of zo wil. Dan, daar hoeft hij niks voor te betalen. Dus het gaat dus alleen om de snelheid. En waarom? Omdat namelijk boten. die maken als ze heel hard varen. een enorme hekholf. Ja. Ik kom een dikke golf achteraan. Ja. Daar uh, beschadig je de oevers mee. Ja. En daar wordt dat geld voor uh, geïnd. Als je dus een grote boot hebt... Ja. die maakt ook meer beweging in het water... Dan, eh, die moet dus ook vaarbelasting betalen. Dan moet je boven 15 meter zijn. Kleiner dan 15 meter, niet hard varen, hoef je niks te betalen. Maar je ber berokkent ook geen schade aan de wal. Nee. Daar betaal je namelijk belasting Dus dat voor. is waar je, het, uh, waar je het voor betaalt. Dus als je nou Precies. gewoon zorgt dat je niks vernielt, nee, dat je niet ja, zo hard vaart dat je met golven de, de oever een beetje vernielt. Precies. Ja. Nou ja goed, als ze zien dus dat je een boot hebt met een motor erachter die heel hard wil, dan moet je dus, ja, daar moet je belasting voor betalen. Ja. Nou, dat lijkt op zich, zoals u het nu zegt, best logisch. Dat is, is heel, heel eerlijk. Ja. ja. Ja. En ik bedoel, ik kan me voorstellen dat iemand zegt: want Ik heb dus zelf een, een boot van 12,5 meter, zo'n oude schip van vroeger. Hè? Mm -hmm. Maar daar betaal ik dus geen belasting voor. Maar, de, maar, maar de u vaart ja. dan best wel met een vrij groot, uh, grote boot? Ik vaar met een hele grote boot, maar ik vaar niet harder als 8 oh. kilometer. Ja, en. en uh, nee. Maar, maar u, heeft u nou nooit dat u denkt: Oh, ik vlieg uit de bocht? Dan, nee. Dan nee, het is... nee. Nee, geen ding Kijk, dat, dat, is het dus, dat is het dus wel. Uh, dat je dus enige, <laughs> enige ja, kennis van vaden hebt natuurlijk, maar dat is dat is altijd een probleem. Ik bedoel, uh, ja, je hoort, ook, je hoort ook eigenlijk met een, een, een bewijs op het water, dat kan ik me dus voorstellen. Dat ik zeg van wat gevaar betreft dat je dan zegt van, nou, uh, je moet vaarbewijs hebben. Ja, He? ja maar, je uh, moet wel weten wat je doet natuurlijk. Nou, ik bedoel, dat, uh, dat, dat is ook zo. Ik, uh, en als je dan ook ziet hoe zulke, nou, griezelige dingen er gebeuren. Ik kan me voorstellen, maar ja, dan kom je dus op een heel moeilijk vlak. Want de mensen die de bootjes verhuren in de zomer... Mm. Ja, die kunnen niet van de mensen die een bootje huren verwachten... dat ze een vaarbewijs hebben. Dus nee. Lichter, een heel, ja, daar heel... ben ik ben niet helemaal met u eens. Want als ik in de zomer uh, leuk een beetje met een, uh, met een auto rond wil gaan rijden, dan moet ik ook een rijbewijs hebben. Ja, ja, ja. Dus als je dan ja, in de zomer een, is, nou, beetje dat, met je vaar, zo. een beetje rond wil varen, dan is het helemaal niet gek dat je ook een, een enigszins moet weten hoe je zo'n bootje bedient. Ja, maar dat is, dat is dus in verhouding tot een auto is dat. Uh niet helemaal eerlijk, want ik bedoel... zoveel mensen eh, gaan het water niet op. Oh. En nee, dat, dat, dat valt een beetje mee. Maar eh, ja, natuurlijk... overal... Over, overal mankeert wat aan. Ja. Ik bedoel, eh, je, houd, je houdt altijd een, een, een... nou, een stukje over... waarvan je zegt van... nou, daar zou de regering wat aan moeten doen. Maar ja. laten we dit maar zo houden. Ja. Maar dit zijn dus de regels. Ik bedoel... Eh, het is dus tot 15 meter. Mijn boot is 12,5 meter. Ik hoef geen vaarbewijs. He? Mijn kinderen hebben een boot van, van 15 meter 30. En die hebben wel het vaarbewijs. Oh, heel netjes. Zo werkt het. En nog één vraag even. Want oorspronkelijk ja. kwam deze vraag voort uit de vraag um, van Rinsjan of mensen met uh, wat kleinere boten. waar de uwe dan nog net onder valt. ook ja. um, uh, vaarbelasting betalen. Vaartuigbelasting. Nee hoor. Nee, hè? Nee. nee. En, en ik als u... Alleen, ik, ja. ik ben alleen verplicht een verzekering te hebben. Oh ja, dat was ook nog. En als u door een uh, sluis gaat? Een paar dan euro. Dan de ene, ene keer wel betaald en de andere keer niet. Oh ja. En als ik door de brug ga, ja. hè, dan moet ik ook betalen. Ja, door de brug. Dan moet u een ik... hele nieuwe brug kopen. <laughs> ja, dat, <laughs> dat is waar. Maar is er... Ik weet dus dat een stukje van Bols... Ik hoor van. Uh, uh, nou, in Friesland. Ja. Daar is één vaartje. En als we daar doorgaan. dan meende ik dat ik bijna 12 euro kwijt was. Zo. Een heel dus mooi stukje mee. water. Dat was een heel duur stukje water. Ja. Kijk, en daar betaal je dan wel voor. Dan vaart u ook door de Spa Blauw, denk ik. Wat zegt u? Dat ze daar speciaal water in hebben gepompt voor u. <laughs> dat het heel mooi. Maar mevrouw Doornkamp. Ja. Ja. Even voor mij, hè? want mag ik vragen hoeveel jaar u bent? Tachtig. En bent u getrouwd? Uh, geweest, bedoel. Oh ja. ja, maar het is dus niet dat u met uw man gaat varen? Nou, wij hebben 35 jaar al uh, dat het schip... En uh, ik zit er nu dus als, op als zomerhuisje op het water... want ik kan oh, hem alleen lekker. niet bevaren. Ah, uh, nee, want dat vroeg ik me nog even af. Ik had het wel stoer ja. gevonden als u dan met uw man het water opging... en dat u dan mocht uh, varen. Nou, dat deed u ook. Ja, dat deed ik u leg, ook varen. Ik legde, ik legde altijd aan. Oh, ik vind het. En, vind... en hij ging dan de wal op, want ik, kan niet zo, ik heb een paar benen die niet zo goed willen. Oh ja, dus en het dan, was meer een praktische regeling. Ja. Zo is dat. Kijk. Maar wel de allerbeste regeling, hoor. Want mm -hmm. er zijn heel veel vrouwen die, uh, die niet kunnen varen. En als je met je tweede vader op een schip... dan vind ik dat je allebei moet kunnen varen. Hartstikke goed, Zowel dank u de wel. Man als de vrouw. Dat uh, dat, ja. dat ook nog maar even gezegd is. Dank u wel voor uw telefoontje. <laughs> Oké. Okay. Fijne ja, nacht dag, nog, hè. Dag. Ja hoor, daar. Erik. Hi, Astrid. Hi, Erik. Zeg het eens. Hi. Ik heb een vraag over landsgrenzen. Als je zo'n... Gewoon uh, grenzen. Ja. Maar waar, waarom zien die dingen er al zo kronkelig uit? Ja, gek is dat, hè? Ja, ik geloof alleen in het Midden-Oosten, Egypte of zo. Ja, bij Egypte en, en hebben ze tenminste een overzichtelijk hoekje gemaakt. Ja, ja precies. En bij Israël ook. Hebben ze dus ook zo'n rechte lijn. Maar als je dacht, het is met een of andere bliksemschidse grenzen, ja. maar, zeg maar. Als kind dacht ik, ik altijd dat het daadwerkelijk iemand met een emmer een, met een verf en een kwast die, uh, En dat, je, dat die dan af en toe links en rechts over een, om een heuveltje heen ging en ja. zo. Maar... Met, met een flesje neven fles zeker. Dan. Ja, iemand die, die, die echt uh, niet heel geschikt was voor dat werk. Nee, precies. Mijn vraag waarom het allemaal zo kronkelig moet zijn. Want die bepaalde van nou, we gaan nou 10 meter richting Duitsland. Dat is dan een stukje Nederland. Dan gaan we weer 10 meter of 20 meter terug. Ja. ja. Weet je, ik snap het niet. Wie waarom, waarom, hoe, hoe, heeft het zo verzonnen? Waar, waar, waar komt het vandaan? Goeie vraag, Erik. Nou, dankjewel je ja. ik, uh, ik ga op zoek. 0800-1121. Dankjewel, je wel. Hoi, dag. Hé, hey, bakker Johan. Bakker Johan. Nou, je staat in mijn schermpje, maar je bent niet hoor. Ik denk dat je nog eventjes bent kijken of de croissantjes al gaar zijn. Eileen? Uh, ja. Hallo. Hallo. Zeg het eens. Ja, ik heb een vraag over method acting. Ja. Dat zijn uh, dus uh, acteurs en actrices die zich helemaal totaal inleven in een rol. Ja. Uh, en uh, ik vraag me dan af dat bijvoorbeeld, echt een heel rot voorbeeld, uh, als ze iemand spelen die uh, bijvoorbeeld kanker heeft, mm -hmm. uh, of ze dan zelf meer kans hebben om kanker te krijgen. Oh, ja. Dat vind ik helemaal niet zo gek bedacht. Ja, nee, maar ik kom erbij omdat ik masseerde vroeger. Dat was mijn vak. Nou, niet meer. Ja. En ik voelde de pijnen van die mensen. En ik had mijn manier om daar vanaf te komen. Maar uh, uh, als ik dat niet deed, dan, dan kreeg ik die pijn. Ja. Dus uh, wil ik... Ja, eigenlijk is een het een, een statistische vraag. Ja. Of die mensen meer uh, kans hebben op uh, wat... Uh, uh, hun karakter spelen wat die hebben. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat er nog niet genoeg method acting acteurs zijn geweest... die kanker hadden om dat te onderzoeken. Maar ik ga oproepen, we gaan naar het nieuws luisteren. Dus ik moet nu meteen gaan oproepen dan, Aileen. Dank je wel voor je vraag. En dat doe ik dan dus ook 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max.